Met het nos Journaal. In de buurt van Parijs is vanmorgen een groep van 200 vluchtelingen uit München aangekomen. Morgen en overmorgen had Frankrijk nog eens 800 mensen op uit de Beierse hoofdstad, maar afgelopen weekend ruim 10.000 vluchtelingen arriveerden. De Franse president Hollande wil op die manier Duitsland ontlasten. Frankrijk heeft toegezegd in de komende twee jaar onderdak te bieden aan 24.000 vluchtelingen die in Zuid-Europa en Hongarije zijn gestrand. De kolencentrale in de Eemshaven bij de Waddenzee mag blijven draaien. De Raad van State heeft bepaald dat alle vergunningen nu in orde zijn. Er is voldoende garantie dat de natuur in de omgeving niet wordt aangetast door de extra uitstoot van kwik en stikstof. De zaak was aangespannen door milieuorganisaties. In Turkije is het ook vannacht onrustig geweest. In het hele land werden gebouwen van de Koerdische politieke partij HDP aangevallen of in brand gestoken. De daders zijn waarschijnlijk sympathisanten van de regerende AK-partij... die wraak willen nemen voor de aanslagen van de afgelopen dagen door de Koerdische terreurbeweging PKK. Het Turkse bouwbedrijf Renaissance heeft het overnamebod op Ballast Nedam fors verlaagd. De financiële tegenvallers bij Ballast Nedam blijken groter dan gedacht... De Turken hebben daarop hun bod verlaagd van 1,55 euro naar 30 eurocent per aandeel. Zonder overname dreigt Ballast Nedam te bezwijken. Het bedrijf leidt verlies op onder meer twee grote infrastructuurprojecten. De A2 bij Maastricht en de A15. Alle verkeersborden op een fietspad tussen Arnhem en Nijmegen moeten vervangen worden omdat ze de verkeerde kleur hebben. Ze zijn paars-wit en dat is in strijd met de wet die rood-wit voorschrijft. Er was voor een alternatieve kleurencombinatie gekozen om het fietspad een eigen uitstraling te geven. De paarse kleur heeft 8000 euro gekost. Het weer, het is overwegend zonnig en droog. Vanmiddag is het 17 tot 20 graden. Ook morgen is er veel zon, maar in het noorden ook wat bewolking. Het blijft droog en de temperatuur loopt op tot ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB.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 Niet slapen. Yo. Zo, lekker welkom terug bij uh, Zandvoort Lunch... op deze woensdag de 9e september. Leven zonder angst was een liedje van Brigitte Kaandorp. Ja. Tja, afgelopen zaterdag hebben we er weer eens ontmoet... op een familiefeestje van ons. Toevallig is zij een uh, schoolvriendin van een neef van mij. Ja, een ja. oude schoolvriendin dan natuurlijk. Die, uh, ja, oké. Okay, maar, um, dit was zo leuk, jongens. Ja, het was zo leuk. Het is wel leuk om met het te praten. Heerlijk een uh, Heerlijk mens is het. Dus vandaag nog maar een keertje vandaag... Uh, begint Kaandorp... Uh, met Leven Zonder Angst. Goed, we gaan nog een plaatje draaien. En uh, zometeen uh, krijgt u natuurlijk... Uh, uw hapje eten en... Uh, uw uh, lunchrecept. Dus daar kunt u... Uh, vast uh, papier en uh, pen en uh, weet ik veel klaarleggen. Wel, dat hoeft natuurlijk niet echt... want het staat volgens mij alweer op Facebook... Dus eh, komt het allemaal goed. Maar nou, dat doen we zometeen. We gaan eerst een plaatje doen. We've got love, Babyface. But I seen 'em Zo, dat was een babyface. En die zei dat hij liefde heeft. We've got love. Nou, gefeliciteerd man. Leuk dat je dat hebt. He? Zie je het te houden. Ja, zie je het te houden. Dat is wel ja. belangrijk. Ja, ja toch? Ja. Soms kan het zomaar overwezen. Ja. ja, je weet het maar nooit. ja Garantie tot de deur. <laughs> ja, precies. Het recept van de week. Een gerecht wat u makkelijk thuis kunt maken na de uitzending, na te lezen via onze Facebookpagina... wwwfacebookcom lunch. Ja, en we gaan vandaag maken een uh, pittige rookworst rookworstschotel. En daarvoor heeft u nodig... één rode paprika in reepjes, een eetlepel olijfolie... Eén rookworst in blokjes gesneden. Een rode ui in halve ringen. Een mespuntje komijn. Uh, een klein blikje tomatenpuree. Ongeveer 50 milliliter water. Twee tomaten in blokjes. Een blik of een grote pot jonge karpuzijners uitgelekt. En een eetlepel peterselie. gevers gedroogd. Uh, en de bereiding... Vrit de olie in een hapjespan en bak hierin de blokjes rookworst aan. Voeg de ui, paprika en komijn toe en bak dit twee minuten mee. Plus af met de tomatenpuree en 50 ml water. En voeg tot slot de capucinus en tomaat toe en verwarm het nog tien minuten goed door. En voeg tot slot de peterselie toe. Opdenen met eventueel uh, wat tomatenpuree. En een variatietip is dat, het, dat u het gerecht bereidt zonder tomatenpuree... En er aan tafel pikkelilie bij doet. Ik zou zeggen, eet smakelijk. Heb je de omgeving wel gewaarschuwd? Hoezo? Nou, vroeger werd u toch altijd. Uh, Ra -ra raketbrandstof. Uh, Rakketbrandstof. <lacht> <lacht> ja, mijn kinderen noemen het nog steeds zo. Ja. Ja, nee, hij ja, bedoelt... Waarom zou dat nou zijn, Eind? Ja, nou ja. <lacht> het, uh, <lacht> dus uh, als er vanavond iemand een beetje uh, in de buurt bij u een beetje aan het... Uh, nou ja, laten we het zeggen, is is, dan weet hij wat u gegeten heeft. <lacht> en wat ze gegeten hebben, ja. <lacht> Oké, okay, nou, nou goh, laten we het nou netjes houden vandaag. Ja. Daarom maar... heet het ook raasdonders, denk ik. Ja, daarom heet het ook raasdonders. Ja, ja, ja, ja. <lacht> Goed, nou, lekker eten vanavond, jongens. Ik heb begrepen dat ik het ook krijg vanavond. Dus uh, yep. iedereen die in mijn buurt komt vanavond, kijk maar uit. Oh boy. Ah. No Spank. Kenny nee. Me. Oh, voel je nice, vier jaar.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 Leave it in the sun. Summer. Ook the best part, strike it well is: it's vallen and opstaan, all in the game. Iders and doses, everybody knows it. Maak it moo in the day. People have made a mail gekregen. I'm a king, what do you do? that no, no,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 17. En de night sweats. Of sweets, you know. sweats, kan ook. Sweats, sweats. In ieder geval heet het S.O.B. En als je weet wat dat betekent, nou gewoon, son of a bitch. <laughs> ja. Vriendelijk liedje. En wel gezellig, daar gaat het om. Zo, nog één plaatje en dan uh, gaan we het regio nieuws van half twee doen. Gaat de tijd hard, hè? Tjonge heel vliegt om man allemaal. Goed, weet is het alweer vier uur. Hebben we de hele marathon alweer achter de rug. Uh. Maar eerst dit nog eventjes. Uh, de band die nog steeds hoge ogen gooit in de Vinyl 50. Ook weer in de nieuwe lijst. Jawel. Nummer heet Eventually. Team Impala. Lift. I know you will too. Said I know. in de vinyl 50, maar daarover straks natuurlijk meer. En wel verklappen dat ze nog steeds heel erg hoog staan. Niet meer op één, dat wel. Ach, mag ik niet verraden. We hebben een uh, nieuwe nummer 1 straks. Dat is misschien wel leuk om te weten. Ik zeg alleen lekker niet wel. Tame Impella. Nee, nog niks verklappen hoor. Nee, Tame nee. Impella en het nummer heet Eventually. Straks natuurlijk in de finieljaren, eh, dames en heren, om twee uur ook... het classic album Breakfast in America van Supertrap. Volgens, Lek, volgens kenners het laatste goede album wat ze gemaakt hebben. Het album wat daarna kwam was eigenlijk een eh, ja, beetje slap afstrekseltje. Eh, tenminste, dat vonden veel. En dat was ook gelijk het laatste album, door was goed te merken. Nou, in ieder geval dit succes album Breakfast in America straks dus... als klassiek album, classic album in de finieljaren. Nieuws bij ZFM Zandvoort. Vandaag gepresenteerd door Angela Janssen. Een man is maandagnacht aangehouden nadat hij op de Grote Markt... meerdere fietsen had vernield. De man had van meerdere fietsen de lek gestoken. Hij was daarna naar parkeergarage Raaks ingelopen via nooduitgang... De garage werd door de politie van meerdere kanten uh, uh, benaderd... waar na de verdachte via dezelfde nooduitgang in naar buiten kwam. Daar stond nog een agent die de man kon aanhouden... en tegen hem is verbaal opgemaakt. De politie kon maandagavond in Heemstede binnen een half uur... twee keer een bekeuring uitschrijven voor verkeersovertredingen... gepleegd met dezelfde auto... Rond 7 uur zag de politie een auto bij de kruising van de Langhorstlaan en de Bronsteeweg. De auto viel op doordat de bestuurder linksaf wilde slaan... terwijl vanuit zijn richting alleen rechtdoor of rechtsaf gereden mag worden. De politie liet de auto stoppen. Achter het stuur zat een 32-jarige Amsterdammer. Bij controle bleek hij niet meer in het bezit van een geldig rijbewijs. Dat was namelijk al ingevorderd. De andere inzittenden van de auto hadden alcohol gebruikt en mochten dus niet rijden. De auto moest daarop blijven staan. Een kwartier later zag de politie de auto alweer rijden. Bij controle bleek een 29-jarige Amsterdammer achter het stuur te zitten... en deze man bleek dus helemaal geen rijbewijs te hebben. Hij had wel gedronken en blies 4,5 maal het voor hem geldende maximum. Naar aanleiding van de grote wateroverlast bij het eh, Vu Centrum in Amsterdam schieten zowel het Spaarnengasthuis Gasthuis in Haarlem als de vestiging in Hoofddorp de Hulp. Door een gesprongen waterleiding stonden sinds dinsdagochtend zowel straten rondom het Amsterdam Ziekenhuis als de gangen in het Vu zelf compleet blank. Het ziekenhuisgedeelte is daarop ontruimd en zo'n 500 patiënten moesten voor middernacht geëvacueerd zijn. Het Spaarne gasthuis liet weten een deel van de patiënten op te zullen vangen. Het gaat dan om patiënten van onder andere de afdelingen Oncologie en Intensive Care. De politie heeft dinsdagavond een verwarde man uit een restaurant aan de Spaarne in Haarlem moeten halen. De man probeerde contact te leggen met een kreeft, maar dat lukte niet. De man werd kribbig, krabbig en boos... toen de kreeft in het aquarium niet tegen hem terugpraatte. En hierop werd de politie gebeld en werd de man uit het restaurant verwijderd. Kreefje, zeg dan wat! Kreefje, kreefje! Nou, Poldori, waarom wil je nou niet tegen me praten? Ja, waarom niet? <laughs> Oké. <Okay. hums> Volgende... Op vrijdag 18 september 2015 vindt in heel Nederland de Keep It Clean Day plaats. Op die dag wordt in Nederland zwerfafval opgeruimd. Doel doet u ook mee dit jaar. Het doel is namelijk om net als voorgaande jaren... met inwoners, scholieren, ondernemers, organisaties en instanties... aan de slag te gaan om zwerfafval in uw straat of buurt op te ruimen. En dat kan rond het bedrijf waar u werkt... Rond de school die je bezoekt of gewoon op willekeurige plekken. Zo houden we namelijk, namelijk samen onze omgeving schoon. Op 11 oktober is het weer internationale coming-out day. Genoeg reden voor de PvdA en Sociaal Zandvoort... om de gemeente op te roepen op die dag de regenboogvlag te hijsen. In de motie vragen de partijen de gemeente om... Uh, per 2015 de vlag jaarlijks te hijsen op het raadhuis. In 2013 heeft de gemeente ook de vlag, maar afgelopen jaar gebeurde dat weer niet. De PvdA en Social Zandvoort wilden met de actie de boodschap van Coming Out de gezamenlijk kracht bijzetten. Opnieuw was het raak afgelopen maandag. Op de A200 werd de snelheid voor de zoveelste keer in korte tijd flink overschreden. En dit keer door een motorrijder die net drie dagen eerder zijn rijbewijs had gehaald. Dit jaar alleen al werden er 17 rijbewijzen ingevorderd. a ja, 200 lijkt voor sommigen eerder een racebaan dan een openbare weg. Op verschillende punten op de weg reden, daar houden snelheidsduivels flink te hard. Met snelheden tot wel 225 km per uur. Dat zijn hard laag vliegen? Ja, dat bedoel ik. Maar, dat snap ik niet. Wij hebben hier zo'n mooi circuit liggen. Uh, ja, als je, je daar nou als je heen gaat. Ja, dan daar je zo nou als je wil. Ja, dan je, je, ja, je dat Als je dat wil. Hè. Als je de bocht haalt. Ja, maar. Kwestie van schakelen. Het blijft vandaag droog. Oh, ik was al aan het weer toe. Nou ja zeg, kom. <laughs> Of geen weer. Zomer of hartje winter. Het westkust weerbericht luidt als volgt. De zon schijnt volop. Het blijft vandaag droog en de temperatuur de rook loopt op naar waarde omstreeks 90 graden. Vanavond en de komende nacht is het helder en bij een overwegend matige oostenwind haalt de temperatuur naar een graad of 10. Morgen is het ook prachtig nazomerweer met volop zon. Er kan wel wat sluibewolking overtrekken, maar over het algemeen heeft de zon daar geen last van. Het blijft droog en de hoogste wind is matig. En de temperatuur loopt op naar een aangename 20 graden. Nou, Bob met de uh, nieuws. Lekker hoor, dit. Oeh, nog even een stevig zomerhitje dat Ja, hier hoor je zo. Elke dag live in, op uw radio tussen 12 en 2. Zijn je Met actuele en oude muziek. En dit is in ieder geval uh, recent. Nieuw, direct. We bereiden Here and Now. Lekkere muziek gewoon. Lekker stevig. Gehou ik hou er wel van. Angela kijkt helemaal gelukkig uit de ogen, want die heeft een vinyllijst gezien. <laughs> en die heeft ook gezien wie de hoogste nieuwe binnenkomen is. Nou jongens, ik zou zeggen... Doe <laughs> je oortopjes maar vast in straks. Niet er wel Direct en het uh, nummer dat heet Here en La Gonzadera! Samen met Mark Anthony. Ah, doen dus nog een beetje terugdenken aan de zomer. Hè? Ja. ja, de zomer is echt voorbij. Hè? Ja, is echt voorbij. Hè? Zelfs de zomertrein naar Zandvoort is alweer gestopt. Dus. Ja. Vanaf, uh, van, vanaf maandag is er gewoon weer een half uur dienstregeling. Hè, dat u niet denkt van ik kan om het kwartier. Want die trein uh, is intussen weer opgeheven. Dus u kunt gewoon nu weer elk half uur naar Haarlem en Amsterdam. En niet meer eens in het kwartier. Zoals uh, in de zomermaanden het geval was. Ja, het is maar even dat je het weet. Bedoel, er zijn van die mensen die houden daar rekening mee. Ja. Ja, van de week trouwens ook nog. Ik zou met de staatsloten deze week een, een, een, rijkswin, een reis winnen naar de Malediven. Klinkt wel raar. Hebben ja, in Nederland toch Malediven genoeg? Ja, kijk maar naar de regering. Malediven. Zo, nou, we hebben we het ook weer gehad. Het zijn Nick en Simon. Als ik het goed heb. Jij wist om maten. Ja, ik heb het goed. Ik heb handen verkeerde handen. Die verzinsels hebben voorgewend. En dat verleden draagt bij aan. de reden dat wegens omstandigheden jij gesloten bent. Maar ik zal zorgvuldig zijn. Niet ongeduldig. Even make your Dat er binnenkort aan gaat komen. Ook deze maand, als ik het goed heb. Dus ja, september, en dan komt er uh, standaard altijd een hoop nieuw. Uh... Leuk werk uit. Nou, je hebt nog één plaat. Ja. Denk je dat u gisteravond live kon zien bij Umberto Madcom? En uh, die hadden, hebben daar hun. Uh, Iemand plaat even hier uh, Nou, live. Nou, betwijfel ik hoor. Maar in ieder geval. Ach! Mag het uit. Don't worry, het is de laatste voor vandaag. En dan gaan we ons opmaken voor de Viniliade. Tot zo. Maar vooral geen zorgen, hoor. Doen anderen wel voor je. Het was hem jongens. Voor vandaag. Wat betreft Zandvoort Lunch. Handen zo uit. Met eh. Uh... Ja de rest van Medcom hoort u morgen wel. Want uh, Ja het is bijna tijd. We moeten uh, natuurlijk nog even keurig. Uh, het programma afkondigen en zo. Dat hoort zo. In Radioland. Uiteraard. Ja. Wij danken u weer voor het luisteren. Ik hoop dat u blijft voor de vernieuwjaar. We hebben weer een interessant programma. Natuurlijk, met Breakfast in America als Classic album En een aantal mooie nieuwe binnenkomers. Nou, een paar hele vette. Ja, we maken het niet te gek, hoor. We moeten nog wel een paar luisteraars overhouden. Jij met je vette muziek. Komt allemaal goed. Komt allemaal goed. Dan dus de Vinyljaren met de Vinyl 50 nieuwe binnenkomers en top 3. En natuurlijk ons classic album Breakfast in Amerika. Tot zo, na het nieuws. Tot zo. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5.